Ja, want die klinkt anders, natuurlijk. Okay. Um, hallo, test 1, 2, 3. Even input levels even terug. Zo. Hallo, test 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zo. Er zit wat uh, compressie zo op. Um, um, um, um. Even kijken. Deze even wat terug. Zo. ben er eigenlijk. Dit wordt het. Ja, ik zou dat ook doen. Kijk, uh, als je een slechte hoofdtelefoon hebt, dan hoor je dus gewoon rondgezing. Hallo, test 1, 2, 3. Um, hallo, 1, 2, 3. Nou, dan iets meer, uh, minder compressie uh, even op dat ding. Hallo, test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um, uh, de, het probleem waar je zit... is de kwaliteit van de hoofdtelefoon, uh, Louis. Ja, die zingt rond. Oh. Hoor je Als je hoofd erover doet, is het weg. Oh, ja, dat is nu kan ik die Warsanen terugzetten, een stukje. Ja, ja zei, zei, nou, maar dan komt er van maar wat zachter. Ja. ja, maar dan hoor je zelf niet uh, wat je doet. Uh, Hallo, test 1, 2, oh, dat hoor je wel. Ja, ik ben niet gewend uh, veel helemaal. Ah, oké, okay, dus dat, uh, moet je even kijken of dit goed genoeg is voor je? En dan raak ik die Warsanen af. Oh, dat is zat voor mij. Oh jee. Nee, dat is geen punt. Schip. Goedemorgen vanaf het uh, Veronica Schip. Uh, dit is de Reunie van Radio Uniek. Hetzelfde een beetje als gisteren eigenlijk. We beginnen gewoon wat later. Tien uur, Uniek FM met het nieuws van 1980. Eind januari kondigt koningin Juliana haar troonsafstand aan. Op 30 april is Beatrix haar opvolger. Eind februari is Amsterdam het toneel van de eerste grote krakersrellen. Het kruispunt Eerste constantijn Huygensstraat, vondelstraat is dagenlang autonoom gebied... In het kanaal breekt een tanker in tweeën. Op een lengte van 70 kilometer... raakt de kust van Bretagne vervuild met huisbrandolie. In de Golf van Mexico wordt een lek in een oliebron gedicht. De golf raakt zwaar vervuild. Op 20 maart zinkt in de monding van de Theems... het beroemde zendschip Mi Amigo. Het schip was vanaf 1960 in gebruik als radioschip... en was de thuisbasis van Radio Nord... Atlanta, Caroline, Atlantis, Go en Seagull. Nog vele jaren blijft de bijna 40 meter hoge mast boven water uitsteken. De kroning van Connie en Beatrix op 30 april gaat gepaard met grootscheepse rellen. Het centrum van Amsterdam is urenlang een slagveld... Begin mei wordt in het openbaar vervoer de strippenkaart ingevoerd. En op 1 juni maakt de wereld kennis met een nieuw fenomeen op tv. Nieuwszender CNN. Nederland is gastland van de Paralympics. En de Olympische Spelen worden gehouden in Moskou. 81 landen boycotten de Spelen vanwege de Russische inval in Afghanistan. Joop Zoetemelk, eeuwige tweede, wint de wielenronde van Frankrijk. In oktober ziet het CDA het levenslicht. De nieuwe partij is het resultaat van de fusie KVP, CAU en ARP. Eind van die maand is de laatste voorstelling van circus Tony Boltini. Tal van problemen, waaronder belastingsschulden... doen het circus de das om. Een voormalig acteur Ronald Reagan... wint de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Op 8 december wordt in New York John Lennon neergeschoten. Op weg naar het ziekenhuis...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 Ben uit 1983 van uh, Friction Factory. En het viel het goeie, Goeiemorgen, welkom vanaf de Veronica Boot. Uh, gisteren hadden we op het Rem-eiland. En daarover ga ik straks nog eventjes met Hans Knot praten. Want dat is er gisteren een beetje in de mist gegaan. Over de impact dat het Rem-eiland in de tijd had. In de begin jaren 60. Maar eerst nog even muziek uit 1971. Een oude R.I. treitenschijf. Ja, van het Rem-Eiland. Want toen ik eh, een, als kleine jongen... op school zat, hoorde ik er iedereen over praten. Volgens mij was het echt iets van... talk of the town, of niet? Nou kijk, het, het, het geval is... dat we leven in 1964. In 1964... was er één televisiestation... wat later Nederland één werd. Dus... het aanbod aan televisieprogramma's... was zeer gering. Een paar uren per dag. En ja... Dan kwam er opeens een station met vrolijke programma's, met series uh, die vermakelijk waren, vanaf het Remmeiland. En die straalden de programma's uit op een tijdstip dat de NTS en de anderen niet omheer waren. Ja, en dat was toch wel een impact in een deel van Nederland. Als media-historicus heb ik heel veel radiotelevisie geschiedenis gevolgd. En er is geen enkele andere organisatie... dan die van de REM... wat stond voor radio-exploitatiemaatschappij... waarover meer gepubliceerd is in de kranten... dan welk ander radiostation dan ook. Mijn archief is naar het uh, museum... gegaan van Rockhout in Hoek van Holland vorig jaar. En daar zit echt een stapel... Uh, krantenartikelen van de REM-eiland bij... van minstens... 70 centimeter. Jong, jongen, jongen, jongen. Ja, ik kan me ook herinneren dat ik ging eens een keer met mijn vader mee uh, naar, uh, naar kennissen, uh, achter Zwolle, en dat plaatje dat deed Dalfsen, en uh, tot mijn verbazing liet die man daar uh, me vol trots zien dat hij een paaltje had neergezet met een meerdere element, antenne, en hij zat naar het eiland te kijken en dan zat je toch al te praten over achter Zwolle. Dus die zender had een enorm bereik. Het Rim eiland project had een speciale antennes, die kon je kopen, varieerde in prijs, destijds van 12,5 tot 25 gulden, en die kon je uh, bij je open dak neerzetten, of achter in de tuin, waar je dan op wilde, en je kreeg het signaal binnen. Slimme mensen gebruikten gewoon een kapstokje, die ging wat verbuigen, en ook daarop was ontvangst mogelijk officiële bereik die je toch echt anders te zien wanneer je een normale antenne gebruikte dan kon je ongeveer vanuit het noorden kan ons oog tot kastand in het zuiden en maximaal tot amersfoort Ede, dat je het signaal kon ontvangen in het oosten maar het is toch de hele randstad, dus het is wel begrijpelijk dat ja. iedereen erover sprak natuurlijk ja. en um, heb jij de indruk dat de procedure om een einde te maken aan die aan die populaire zender dat het nou puur in gang is gezet door die populariteit? Of zaten er ook andere dingen achter? Als ik, als ik terugkijk naar uh, de geschiedenis van tegenstrijdig zijn... tegen een project, dan dien ik te melden dat in december 1963... de eerste publiciteit in zaken uh, het project... verscheen in de Noord-Handelsdagplaats 21 december 1963. Daarin meldde de aangestelde directeur Mandel. In een interview dat we van plan was naast radio 2,5 uur per maand televisieprogramma's te verzorgen. Het liefst vanaf 18 uur tot 20 uur, zodat we de NTS niet daarna in de weg zou zitten. Naast sluiting van de programma's voor Nederland, nog een half uur TV in Noordzee. Opmerkelijk was dat deze model een contract kreeg van een half jaar en per maand, net al 1964, 5000 schulden verdiend. En op 17 januari 1964, dus een paar weken later... werden die eerste vragen nog gesteld in de Tweede Kamer... door Anne vondeling aan de minister van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen... of er ook maatregelen tegen de zender mogelijk waren. Net wel, het duurde nog acht maanden voordat de TV Noordzee begon. En dat was natuurlijk in de tijd... Dat hij in de tweede kamer alleen maar mensen zaten met zwarte pakken aan, eh, stijf gekleed, weinig vrouwen, weinig vrouwen. En die beslissen over alles. Maar wat is eigenlijk de, het juridische grondslag geweest? Want ja, de, de Veronica-boot werd in feite ongemoeid gelaten. Maar Alleen het eiland dat dus met zijn poten op de bodem stond, dat kon dus blijkbaar wel aangepakt worden. Wat is het verschil daarin? Hoe kan dat dan? Men heeft uh, vele maal voorstellen ingediend tot uh, verandering van de wet uh, in zaken uitzendingen vanuit internationale wateren. Een schip. ...die voel anker in internationale wateren... ...ja, die dus is niet gehecht aan de bodem. Dat was ergens in een wetje vastgelegd... ...dat als je in de bodem uh, toch staat met de poten... ...dan, uh, ja, dan was je volgens de, de wet uh, schuldig. Heel veel haken erover hebben juristen... Uh, ...in de loop van de maanden daarop volgend uh, gemeld... in nationale kranten als in internationale tijdschriften... Maar men heeft doorgezet de regering, waardoor in december 1964 de hermeidaan kwam. Ik heb toen gehoord om, uh, dat uh, er nog wel procedures zouden volgen. Dat, uh, dat men uh, door, bij wijze van spreken door zou gaan tot aan de Hoge Raad. Is dat ooit nog gebeurd? Uh, kijk, in, in vele gevallen met, uh, in de historie van de Zeezenders is dat door de organisatoren van projecten heel veel geblufft. Ja, het is ook met Caroline zo. Ronald Ryan heeft heel vaak gezegd... we doen dit en we doen dat. uiteindelijk gebeurde het niet. Ik denk dat het kost naar iets werd. Een hele part. En Rob Hout is daar begonnen, hè? Ja, Bob. Bob en Brenda had je bij Veronica... in de begin 60e jaren. Eigenlijk heb je twee Bob en Brenda's gehad. En Rob Hout was de eerste Bob. De tweede Bob was Krijn Tolliga. En uh, Bob één is naar Noordzee vertrokken om daar een programma te presenteren, ja. Maar niet lang. Tot. Heel kort. Ja, precies. En ik denk duidelijk te zeggen, ik heb weinig mensen gehoord over de programma's van Radio Noordzee. Het was maar een paar uur per dag. En dat is heel vreemd, in de avond wat klassieke muziek. Dan nou, quasi populaire muziek. En ja, dat is een paar uur en dan ging die zander weer uit. 214 meter. Uh, maar hij had al lang niet zo'n impact als Veronica in de tijd. Ik meldde ze straks al dat ik ontzettend veel uh, krantenberichten heb in zaken het REM-project. Maar dat is voor 99% over televisie gebeuren. En heel weinig over radio gebeuren. Opmerkelijk is dat de Telegraaf, even teruggaan naar al die krantenberichten, de krant is die de meeste berichtgeving heeft gedaan. Vooral in de positieve zin in zaken het REM-project. Uh, en de allereerste reclame... die werd uitgezonden op tv... Noordzee... was die voor de telegraaf. Dezelfde avond zagen we nog... met -Meer mans, wie weet het nog... rode afwasborstels... en daar en lekker... van houten chocolade. Hans Knot, alvast bedankt. Jo, succes. voor, inderdaad, een middel tegen puistjes. Ja, dat, dat hadden we allemaal in die jaren. Goedemorgen, Ellie van Amstel. Ja. Had jij dat ook? Nou, misschien was het wel te vroeg, maar WDD herkende ik wel. Oké, okay, ja, ik hoor je nou. Dat net op de natuurlijk Ben ik dat? Ja, dat ben jij. En toch hoor ik je... Zo? Gaan we even lekker in die microfoon praten. Ik ga echt bij zitten, ja. Wat een unicum. Ik zit naar, naast Johan Vermeer. Ja, precies. Ik heb heel vaak naast hem gezeten sinds 1984. Maar nog nooit meer. Dus dat is... Uh... Ja. Nou, beter te laat. Voor gekomen. Ik ben beter te laat aan ten oog, moet je daar maar denken. Ja, ik heb ook uh, een illustre... Het uh, feitje. Uh, uh, ik was de allerlaatste sollicitant van Radio Uniek. Uniek. Ah, ja. Maar ja, toen, okay. was, de, toen was de zender van oh, ja. meer. He. Nee, ik hoor wat. Ja. Ik was dus de allerlaatste sollicitant van Radio Uniek. Ik, ik ben altijd overal te laat. Ik ja, moet altijd veel te veel nadenken. En ja, uh, <laughs> tegen de tijd dat ik een bandje in de bus gooide bij Frits Koning... Uh, heeft hij me uitgenodigd. Heeft een hele leuke vriendschap opgeleverd. Maar hij zei, ja ja, ja, ja, ja, leuk, maar we zenden non-stop uit... en ik weet niet of het nog terugkomt. Nee, nou ja, dat, de rest is de geschiedenis natuurlijk. Maar eigenlijk had ik je daar niet voor uitgenodigd. Nee, maar dat was even een geintje tussendoor. Ja, natuurlijk. Ook niet voor de puistjes, Want daar hadden we toen allemaal last van. Maar ja. ik hoorde het oh, daarover gesproken. Ik hoorde er niks meer over, hè. Die, die jonge generatie van nu. Ik hoor er ook niet over, die puistjes. Ah, jawel, joh. Op TikTok allemaal pimple-petjes okay, en dat soort... Ja, dan, echt wel, hoor. Dan, dan, dus dan dat is nog steeds een ding. Maar dat laten we nu even varen... Maar, waarom je hier zit is natuurlijk, we zitten op de Veronica boot. Het heeft ja, te maken leuk. met uh, offshore radio, Veronica, maar. Tineke was dan de, de vrouw bij Radio Veronica. Maar jij was uh, een van de weinige, of zeg maar. De, de enige vrouw vanaf de Noordzee in de jaren tachtig. Nee, niet de enige. Maar ja. wel de enige bij Monique. Ja, en Nederlandstalig, toch? En Nederlandstalig. Ja, de Engelsen zaten natuurlijk ook allemaal en uh, op de si site van de Engelse Bob Leroy staat. Uh, Ellie van Amstel, Monique's only female DJ. Ja, en dat blijkt te kloppen. Maar ik voelde me altijd one of the boys. Ja. Dus dat maakte mij niet uit dat ik een meisje was. Maar eerst even vanuit het begin. Hoe ben je erbij gekomen? Hoe ben ik erbij gekomen? Nou, dit keer dacht ik iets minder lang na. <lacht> <lacht> ik hoorde allemaal uniek medewerkers. Ik had inmiddels wat mensen leren kennen. En ik kwam geregeld een bakje doen bij, bij Frits. En die hoorde ik ineens op zee. En ik denk, hey, hé, wat leuk. Ja, en hoe het gekomen is. Ik, las, ik lag in bed naast mijn partner die radio Octave runde. Ja, ja. Die zei, ik zou wel op die boot willen zitten. Maar ja, dat gaat niet. Want ik run hier een radiostation. Hij zegt, en jij hebt de boot ernaast. Want zo ging dat. Ik zat bij Nova geloof ik. Of nee, toen bij Roulette. En hij runde zijn eigen station. Maar we woonden wel samen. En toen dacht ik, hm, Maar, ik heb de mogelijkheid. Want... Iemand die daar werkte woonde achter me, dus ik heb hem opgebeld. Ik zeg, ik wil geen kruiwagen. Ik zoek een postbode. Hij zei, ja, natuurlijk, kom maar door met dat bandje. Ja. Het leuke is trouwens, zijn verhaal. Ik vertelde dat, oh, ik draaide op dat moment bij VRL... want ik zei tegen Aris Zwets, ik ga een bandje in de bus doen bij Frits Koning. Dus zeg, toen heeft hij beneden uit de cassette-recorder zo'n opname uitgetrokken... zonder editing, niks, en aan me meegegeven. En een paar weken later stonden wij in het Hotel American. Ja. En uh, voor een afspraak. En nog een week later zat ik op zee. Ja. En hoe ging die eerste trip met jou? Ziek geworden? Nee, en... totaal niet. Ik, was zo... ik, was, ik zat midden in de zomer, 10 juli. Ja, dus, uh, maar ik had wel een beetje waterbenen, maar niet echt zeebenen. Dus ik vond het wel spannend. Ik ben één keer ziek geweest toen ik 12 was. Op de Waddenzee. Maar toen begon die boot zo'n beetje lekker van achter te draaien. Ja. En ik ben ook... Uh, in 2010 ben ik ook een keer ziek geweest op de boot naar Engeland. Maar dat was wel windkracht 10. Ja, precies. En je ging naar de Ross toe en die lag natuurlijk heel stabiel. Die was super stabiel. Ja. Ja, ja het was een heel mooie avontuur. Ja, en je was, en dat wil ik eigenlijk even weten... Je was de enige vrouw, althans, van de Nederlandse ploeg. Maar... Van de Nederlanders, ja. Ja, van de Nederlanders, ja. En hoe gaat het met al dat mannengezelschap om je heen? De meeste waren gay. Ze dus roepen altijd, je bent met iedereen... Nee, oh. ik was met Frits Koning en met Ad Roberts. Ja, ja, ja. ja. Nou, Ad Roberts, die, die werd een soort grote broer. Hij zei, grappend dat ik ook nog vader had kunnen worden... want die man die kon je nog wat leren. Terwijl ik toch aardig wat ervaring. En ja, Frits, dat was ook hartstikke leuk. Ze dus waren ook heel beschermend. Uh, ik weet niet voor dat jaar was het jaar erop. De Engelsen zeiden ook... Later, we waren gewoon veel te moe om überhaupt discussies of gesprekken met elkaar te hebben. Het ene moment dat je samen was met de Engelsen, ja. was tijdens edestijd. Dan zat er ja. waarschijnlijk wel één persoon te draaien. Maar uh, de Monique Boys waren klaar. En Caroline Overdrive zat te draaien, geloof ik. En dat was het gezelligheidsmomentje. En dan gingen we woken kijken en dan gingen we naar bed. Ja, want er moest weer gewerkt worden. Er moest gewerkt worden. Ja, ja. Want ik moest geloof ik om vijf uur op om het nieuws op te nemen voor de nieuwslezer... Dat had hij altijd goed geregeld. Dus zegt hij, ja. druk me alsjeblieft een bak koffie in mijn handen. Dan weet ja, ik zeker ja, ja, dat ja. ik wakker word. Ja, je kent al dat, dat, dat soort protocollen. Ja, maar bent, dit was leuk. Ja, maar je bent dus nooit uh, ja, benaderd zeg maar, door manschap. Nee, totaal niet. Nee, nou, totaal niet. Als je relaxed werken, zeg. Ja. Uh, wind en zeilen, wat is het verhaal daarachter? Nou, dat was een enorme hit in die tijd. Ja, wind en zeilen. Water, zee, het gaat er gewoon over. En het zal voor mij altijd een herinnering zijn aan die eerste periode aan boord. Dan gaan we er nu naar luisteren. Dat wil zeggen. Dat is dus van splitsing. Helemaal leuk. Ja. Hebben, hebben. Ja. <tie> Alle vier is naar het zuiden, Holland lakt in de Spaanse zon. Geen bewegingen te krijgen. Spaans benauwd in Spaans beton. Dus een, ...van Splitsing Unieke FM is dit... ...met bij ons achter de microfoon. ...en als gast Elly van Amstel... ...die bij uh, Monique op zee heeft gezeten... ...in de middenjaren... ...welk jaar was het er, 85 ik, ik heb uh, één periode in 85 aan boord gezeten... ...en één keer in 86 in de zomer... ...ik bekeek het goed... ...en uh, daarna heb ik ook nog voor 558... ...slash 819 nou, gewerkt... ...en dat was veel langer... ...dus de meeste mensen herinneren zich me daarvan... ...niet van Monique want dat was maar heel kort. Nou, waren het ook korte boordperiodes dan? De eerste keer tien dagen, want ze ontdekten dat Nieuwslezer niet mijn sterkste kant was. En je was als Nieuwslezer aangenomen? Je bent daar altijd Nieuwslezer, ja, slash DJ. Ja, en in ja. 86 zaten ze omhoog. Oh. Toen ben ik een stakingsbreker geweest. Foei. Yeah. Oh, hoezo een stakingsbreker? Nou, Er was een staking, er werden geen salarissen betaald. Oh. En dat hoorde ik. En toen heb ik opgebeld van, joh, hulp nodig? Ja, ja, ja. Ja, ik zag mijn kans en ik ja. denk, ja, ik neem hem een keertje. Ja. Ik was inmiddels goed ingevoerd met diverse kennissen... waar ik veel contact mee had. En omdat er heel lang natuurlijk salarissen niet werden uitgetaald... kon je ook heel lang programma's maken, vrees ik. Nee, ik ben okay. gewoon drie weken aan boord geweest en toen... Uh... Ik hoop dat het toen alweer enigszins opgelost was. Hey, we moeten wel ook Dance Radio bedanken hè, voor het organiseren... Alla, en het faciliteren van deze uitzending. Helaas geen unie unieke merch, merchandise, uh, maar ik zie wel een hele mooie vlag van Dance Radio hangen. Helemaal ja, geweldig. Ja, nou, dat is altijd een gezellige club. Ja, altijd goed. ja, we uh, zijn heel blij met jullie. Tina Turner, wat is het verhaal? Nou, het leuke is, um, al het eten en de olie kwam uit Nederland en ook alle Nederlandse plaatjes en alle promotieplaatjes... want er werd heel veel promotiemateriaal gedraaid... van de bekende muziekuitgevers die ook programma hadden op band. Maar de nieuwe plaatjes in het Engels kwamen uit Engeland. Ja. En daar uh, kwam er zo stiekem zo'n heel klein bootje voorbij... want het was vrij dicht bij de kust. En uh, op een ochtend uh, keek ik in the, the Library... en ik zag ineens allemaal nieuwe singeltjes liggen... En het leuke is, toen werd niet alles tegelijkertijd overal uitgebracht nog. Dat ja. ging vaak in stukjes. Ja, ja, Nederland was op sommige dingen weken later. Ja, ja, dus ik was heel blij met die nieuwe singletjes. En ik gok dat ik een van de eerste ben geweest... die uh, voor het Nederlandse publiek dit nummer gedraaid heeft. En dat is Tina Turner. En We Don't Need Another Hero. In ieder geval, ik heb hier als gast vandaag in de studio... Ellie van Amstel, die in de tijd bij Monique en 558... wat noemde je nog, of 819? Wat was het Altijd allebei. Het heette eerst 558, omdat het op 558 zat. En dan moet je vervolgens verhuizen, dan moet je dus de naam veranderen. Toen werd het 819. Allemaal niet handig, hè? Nee, was niet handig, maar dat heeft in ieder geval nog een jaar gedraaid... totdat het van zee gehaald werd. Ja. En um, na één woordperiode op 819... zei ik, heel tactisch, ik moet weer terug naar school... Dat wist ik nog van tevoren. Ja. En toen zeiden ze, je mag bandjes maken. En uh, ik had elke ochtend een uurtje. Oh. Op 8 en 9. En volgens mij heeft dat een jaar geduurd. Dus uh, heel leuk om te doen. Dat is heel grappig, ja. En, en uh, bandjes, die werden hier in Nederland gemaakt. Ja, ik mocht een heel verzoom komen naar de beroemde... Uh, wat is het, Vaartweg, hè? Ja, maar is er een inval geweest? Hebben ze jou ook gepakt? Nee, ik kreeg een brief. Ja, ik, kreeg een brief. ik kreeg een brief thuis. Ah, ik kreeg toch wel heel lief, een brief. Ja, nou, was er wel een beetje gedoe. Want ik zeg, joh, er staat neder in. Dat is niet zo goed bereikbaar, ik had geen auto. Kan het niet in Amsterdam? Nee, daar zitten we niet we zitten in Den Haag, Hilversum en neder Maar, dat was de beroemde uh, Mart Roman. Die zei, um, kom dan maar naar Hilversum. Maar toen kreeg ik weer een brief. Maar er stond dezelfde plaatsnaam in. Ja, hij was op de tekstverwerker vergeten de plaatsnaam te veranderen. Ja, dus? Je bent niet geweest? Nee, ik ben gewoon gegaan en ik ben ook gearresteerd... want ik wilde niet praten. En Rauwmer zat in heel veel zullen met ik in neder Berg. Uiteindelijk is het goed gekomen en is het allemaal geseponeerd. Mooi zo. Dus. Radio Afrika, wat is het verhaal? Het verhaal is dat dat in Engeland uit was... maar niet in Nederland. Dat had je toen. Ja. En toen hebben de dj's van Radio Monique... Tony Berg, die ook bij Monique werkte, overgehaald om het op zijn label op te nemen. En het is ook een bescheiden hitje geweest in Nederland, maar dat komt door de radio Monique DDS. Leuk hè? Ja, zo is dat. In quarter, en radio Afrika. Over? Ja, ik. ik Hoort ja, Test ja, 1, 2. Ik ja, ze hebben het net niet, helemaal niet gehoord, hè? Nou, dat, dat ik kan ook okay, weer. Op een maar... afstand. Nou, ja, nou, in in ik, geval... Wat ik dus daarnet vertelde, mocht je dat gemist hebben. Uh, de DJ's van Radio Monique hebben dit nummer dat in Engeland uit was, hebben ze Tony Berg overgehaald om het in Nederland uit te brengen. Dus dat is helemaal aan de Monique En het is nog een, en nog een hit geworden ook. Ja, geen grote, maar wel een bescheiden hitje. Ik heb trouwens wat leuks. Ja, precies. Ga jij eens er is een WhatsApp-nummer beschikbaar gesteld. Nou, ik zou zeggen. Voor vandaag. Jij hebt het primeur, want jij gaat hem beheren, heb ik begrepen. Ja. Ja, ik ga hem beheren. 06-12. Dat is makkelijk. 1-2. Nog het nog makkelijker. 83. 3 2-1. Nou, dat is dus nog maar een beetje. 1-2. 1 2, 8 2-1. En op de socials. Hij uniek, hè? Kijk, laten we daar eens eventjes op gaan komen. En dan uh, ga ik het wel uit eigen weg voorlezen aan de Ja. Eerst eventjes nog een record van de zingers. ...gedraaid werden op zeezenders. Met name bij RNI op uh, de 22 september 1970 dat het afscheidsuur. For all we you know van de Ray Corn of Singers. En ook het eerder in de jaren 60 gebruikt, uh, zo heb ik begrepen. En we gaan op naar het tijdstip van 11 uur. Zo direct is de tijd voor Hans.